Met het NOS-journaal. Vooral in het zuiden en zuidoosten. Van... is het slecht om nu al een elfstedentocht te organiseren. Dat is bekendgemaakt tijdens de persconferentie. van de Vereniging de Friese Elfsteden. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft voor problemen gezorgd. Wel wordt er met man en macht gewerkt om het ijs te verbeteren, zei voorzitter Wieling. In het noorden van Friesland ligt het ijs er volgens hem wel prachtig bij. Gisteravond hebben de 22 rajonhoofden vergaderd over de ijskonditie op de route. Woensdag komen ze opnieuw bij elkaar. Om een tocht te kunnen houden moet op de hele route 15 centimeter ijs liggen. De sluis bij Eefde is weer open voor de scheepvaart. De 42 schepen die al weken vast liggen voor de sluis in het Twentekanaal kunnen er doorheen. Ruim een maand geleden kwam de sluis door door nog onbekende oorzaak naar beneden. Rijkswaterstaat heeft als noodoplossing een hijskraan neergezet. De economische schade door de stremming in het Twentekanaal loopt in de miljoenen. De schippers die vast zaten krijgen een schadevergoeding. Langs de hoge veense Vaart in Nieuwe Oort in Drenthe is een dode gevonden. Een jongen van 15 tot 18 jaar. Volgens de politie is hij mogelijk door vuurwerk of een explosief om het leven gekomen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de ouderlijke woning van de jongen. Een paar huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd... en een school die op een paar honderd meter afstand staat, blijft dicht. De Syrische stad Homs wordt opnieuw onder vuur genomen door troepen van het regeringsleger. Volgens de Syrische Nationale Raad zijn er tot nu toe zeker 50 mensen gedood. De Arabische tv-zendag Al Arabiya spreekt van 22 doden. Op beelden van Arabische media zijn explosies en rokende gebouwen in Homs te zien. Sommige gebouwen zouden zijn ingestort. Bovendien zou het leger bij deze aanval voor het eerst helikopters hebben ingezet. Het weer, zonnige periode, maar ook wat bewolking. Maximaal tussen min 3 en min 6 graden. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan het wat gaan sneeuwen. Dit was het NOS Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam. Voor Knoopend 5 kilometer. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Nieuwegein en Oude Rijn 4. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Badhoevedorp 6 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen Afrit Volendam en Knoopend Watergasmeer 8. En tussen Afrit en Muiden, Osdorp 4 kilometer. A 12 Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwe Brug. Kroop het oude Rijn 15 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht, 3 kilometer bij Maarsbergen. En verderop bij, richting Den Haag bij de Meer, 3 kilometer aan ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. A13 richting Rotterdam, 3 kilometer bij Delft-Noord. A28 richting Utrecht, 3 kilometer voor Utrecht. En op de A44 richting Amsterdam. Daar staat dus Afrit Noordwijkerhout. Hout en Knopend Burgerveen 6 kilometer na een ongeluk. Bij Knopend Burgerveen is de rechte rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 God. <laughs> Als je me mata, mas eu te me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 En rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week... Nou, het, het prachtig gedicht. Het gaat over een winters Oké. Okay. En zelfs de Elfstedentocht komt er nog even voor. Dus, liefhebbers, voor het gedicht van de week, blijf luisteren. Kwart voor vijf bent u aan de beurt. Verder hebben we dit laatste uur natuurlijk nog veel sportnieuws van her en der. En uh, natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, oh ja, veel verzoekjes. Want dat, Dit was ook al een verzoekje, dus we gaan niet lijst met al die verzoekjes maar eens even Oh, afleken. is goed. De bierveeltje van je. Dus blijft u luisteren. <laughs> de lijst met verzoekjes. Ja.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 En ook dit was weer een uh, verzoekplaatsje hoor. De Baksvis en Making Your Mind Up. Je denkt toch niet dat wij dit allemaal zelf verzinnen? Nee, nee, nee, zeker niet. Goed. Nou, we zijn, we toch al, er wordt overal geschaatst En uh, dit, is dan, uh, over, dit gaat dan over de NK Marathon. Want de KNSB hoopt halverwege volgende week het NK Marathon op natuurijs te kunnen, op natuurijs te kunnen organiseren. Op de Wijsenzee staat vandaag eerst nog de alternatieve elf stedentocht op het programma. Direct daarna keert de marathontop terug naar Nederland. Waar maandag en dinsdag mogelijk de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 Op de zaterdagmiddag van CFM we de muziek uit een van de James Bond films de Rita Coolidge en All-Time High. En daarmee werd het 10 uh, minuten voor half vijf. Ja, en uiteraard uh, nogmaals, morgen vanaf 12 uur is de start van de vier uurse race van Zandvoort. En wij zijn er live bij. En wij zijn er live bij en de toegang is gratis. Dus het is uh, leuk, lekker in de winterse taferelen, scheurende auto's uh, in de ronde op het circuitpark Zandvoort. En ik heb al even, uh, vanmorgen was ik bij Goedemorgen Zandvoort, de directeur van het circuitpark. En we krijgen dit jaar toch een mooi, mooie agenda op het circuit. Dat is ongelooflijk. Uh, want ze zijn van vijf geluidsdagen naar 12 geluidsdagen.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 ik kan nu Jerry oh, C. <laughs> Wij gaan weer door met de muziek op de zaterdagmiddag van CFM. Wat dacht je van deze van Sheila Green? Hier is I Want You. Hey, I love a night like yes, I do. It's so much fun. And before you know it, I have come to sun. Sweetheart, it's been real, but the deal is long. It's silent, is like a spirit that, that picked my house to haunt. But I know it's there, so I'm not yet. Deep inside, I need. That's why I Een uitzending te maken met allemaal van dit soort muziek, hoor ik dat? Ja, dan wordt het wel een hele, hele zwoele, zwoele, zwoele uitzending. Ja, de Green en I Want You. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. En digitaal kanaal 40. Schiet mich doch zum Mond, lass los. En sag dat was? Oder war dat wieder nur een sturm in Wasserglas? Kom her zu mir, schau mich an. Kom her zu mir, nog een bisschen. Sieh das nicht so eng, baby, mach dir doch nichts vor. Ik zit een gebrochenes Herz, es het grinst van Oor zu Oor. Was ook passiert, is passiert.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 Never be in touch. Oh, that's why I want to tell you that I love you very much.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 eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingers. ja. Okay.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 Vorig jaar in Amstelveen met Caldes als opvolger van de ontslagen Herman Kruis versloeg Oranje de aartsrivaal zowel in de poolwedstrijd 2-1 als in de finale 3-3 winst na shoot -out. Opvallend is dat aanvoerster Palmen met haar gevrezen strafkorner in beide duels met Argentinië alle treffers voor Nederland op haar naam bracht. Ik heb al even op de gekeken, maar ik heb nog geen uitslag gezien. Dus uh, ze, moeten, ze, ze zullen nog moeten gaan spelen vandaag. Oké, okay, we houden het in de gaten. Oh. En hopelijk dan morgen in de finale... Kijk, ja, Dat's dat zou een mooi, zo mooi feestje zijn zeg. Ja. Helemaal geweldig. Dit is ook weer een verzoekplaats. Hier is Chris de Burke en The Lady in Red. Ja, dat is meteen het gedicht van de week en dat gaat het over die mooie winterse tafrelen. Nou die uh, krijgen wij voldoende hier in Zalfort met maar liefst twee extra ijsbanen. Eentje bij uh, drie, drie, hè? Drie. Oh, drie. Kijk uit wat je ja, zegt. Douwals hebben we. Daudals. Uh, we dus hebben het gemeenschapshuis. En de vijver. En de vijver hebben we ook. Maar we hebben ook nog het Zwanemeer. Dus hebben we ja. er alweer vier. Ja, kunnen aangaan. Dus uh, overal kan uh, lekker geschaasd worden. Sneeuwpoppen kunnen er gemaakt worden. Ja, een beetje sneeuwruimer uh, heb uh, je nee. er je sneeuwpop van maken. En waarschijnlijk volgende week dan uh, de NK Marathon op natuurreizen. Natuurreis en de -tocht, hè, Die gaat eraan komen. Heb je al een kamer geboekt daar, of niet? In Je Hoeft niet, want ik heb daar genoeg kennis over. Oké, dat doe je helemaal goed. Het is tijd voor dat winterse gedicht van de wijk bij Sieren de tintelende winterkou ochtendmist en bevroren dauw. de natuur onder een bevroren deken ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken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 Wauw, wat een mooi wintergedicht. Heb jij ook zo'n uh, zo mooi gedicht? Laat het weten aan CfM. En stuur een e-mail naar redactie.cfmzoonvoort.nl Redactie.cfmzoonvoort.nl Dankjewel, Albert Jan. Hij was mooi. Heel mooi. Dit is ook zo mooi. Zo, laat me. In. Hier is Ramses Jaffee.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 Ik zal dus wel eens een keertje sterven Daar kom ik echt niet onderuit En ik laat mijn liedjes dan maar zwijnen En dan zoek jij er maar eentje uit Voorlopig blijf ik nog jou zanger. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vrij Ik blijf nog lang en liefst nog langer Nee, maar blijven. Ik heb hem nog nooit zo gedaan. Nou, dan moet je gewoon bij geweest zijn. Hè? De Vrienden van Amstel 2012. Jee. Met uh, Guus Meuwens en uh, Roerenzen. En uh, Limburg.